Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Drie doden door noodweer Sicilië. President Janukovic morgen weer aan het werk. En negentig doden bij helikopteraanval Aleppo. Op Sicilië zijn twee vrouwen en een meisje omgekomen door noodweer. Ze zaten in een auto die door een vloedgolf werd meegesleurd... In delen van Europa veroorzaken regen en sneeuw grote overlast. In de Italiaanse Alpen ligt een dik pak sneeuw... en in het midden van het land dreigen overstromingen. In Pisa moesten gisteren honderden mensen hun huis uit... omdat de rivier de Arno buiten zijn oevers dreigde te treden. In een nabije toeristische Volterra... bezweek een deel van een middeleeuwse muur onder de zware regenval. President Yanukovych van Oekraïne is weer beter. Hij mag het ziekenhuis verlaten en gaat morgen weer aan het werk. Er werd donderdag opgenomen met hoge koorts en ademhalingsproblemen. Duizenden betogers eisen al maanden dat Yanukovych aftreedt... omdat hij de banden met Rusland heeft aangehaald en niet met Europa. In Afghanistan is de zwaar beveiligde campagne voor de presidentsverkiezingen begonnen. De campagne dreigt gewelddadig te worden, want de Taliban dreigen met aanslagen. Gisteren werden twee campagnemedewerkers gedood. Alle presidentskandidaten hebben gepanzerde voertuigen... en gewapende beveiligers tot hun beschikking. De verkiezingen van april komen op een belangrijk moment. Aan het eind van het jaar trekken de buitenlandse militairen... zich terug uit Afghanistan.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 Dan in Aleppo, in de Syrische stad Aleppo. Er zijn bij een helikopteraanval door het leger zeker 90 doden gevallen. Aanval was gisteren. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat onder de doden 13 kinderen zijn. Vanuit de legerhelikopters werden vaten vol explosieven en spijkers gegooid. Door de kracht van de explosie werden gebouwen met de grond gelijk gemaakt. En ook kwam een bom terecht om een tankwagen vol benzine die explodeerde... en tientallen auto's in de buurt in brand zetten.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 In de eredivisie heeft Ajax niet geprofiteerd van het puntenverlies van Vitesse. De Amsterdammers speelde met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Daardoor blijft het verschil met Vitesse 2 punten. Voor Ajax scoorde Deli Blind. Utrecht-speler Stief de Ridder maakte de gelijkmaker. R.C. Twente versloeg in eigen huis Cambuur met 3-1. Daardoor heeft de club uit Enschede nu 4 punten achterstand op Ajax... maar met een wedstrijd minder gespeeld. NEC tegen Ahead Eagles eindigde in 1-1 en RKC PSV is om half vijf begonnen. Het WK veldrijden in het Brabantse Hogerheide is gewonnen door de Tsjech Zdegak Stibar. Het is de derde keer dat hij de wereldtitel bij het veldrijden verovert. Stibar reed in de laatste ronde weg bij de Belg Sven Nijs, die tweede werd. Zijn landgenoot Kevin Pauls pakte het brons. De Nederlander Lars van der Haar lag lange tijd op de derde plaats, maar eindigde uiteindelijk als zesde. In Nederland heeft het Davis-cup-duel tegen Tsjechië verloren. Timo de Bakker verloor in Tsjechië in drie sets van Thomas Berdig. En daarmee kwamen de Tsjechen op een beslissende 3-1-voorsprong. Eigenlijk had Robin Haase de partij tegen Berdig moeten spelen... maar hij was te vermoeid na zijn partijen van gisteren en eergisteren. Nederland is nu veroordeeld tot het spelen van een promotie-degradatie-duel. Tsjechië stuit in de kwartfinales op Japan... dat Canada verrassend de baas was. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht kan vooral in de oostelijke helft van het land mist en gladheid ontstaan. Morgen flink wat zon en het wordt dan 6 tot 8 graden. Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau. Op eens op vliegwinkel.nl De Centraal-Afrikaanse Republiek staat aan de rand van de afgrond...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 En hoe het uiterst kwetsbare meisje Daniela werd vermoord. en een compleet leger aan hulpverleners de andere kant op keek. Dat en meer in Karo Brandpunt vanavond 5 over half 11, Nederland 2. Welkom terug, laatste uur langs de lijn. En die Houtkamp kijkt naar RKC PSV en ziet geen verschil, toch? Nee, ook niet in de stand. Want het staat 0-0. 0-0 dus na 35 minuten spelen. Paar mogelijkheidjes gezien. Schet voor RKC Waalwijk twee keer redelijk dichtbij. Snow die een goede actie had. En de balkon schieten maar hoog overschoot. En de paai die de bovenkant van de lat raakte met een geplaatst balletje. Amieu nog een vrije trap in de armen van Zoet. Maar dat zijn echt alle hoogtepunten van deze wedstrijd. En het waren echt geen kansen tot nu toe. Dus he, 35 minuten gespeeld. 0-0 RKC PSV. Dat was een van de favoriete bandjes van Frankrijk. Dat kan ik me herinneren, 1985, The Hole of the Moon, The Waterboys. RKC, PSV, het is nog altijd de eerste helft. Het voelt als... Hoeveel dagen bezig zijn, Andy? Nou, nou, nou, nou. Het is echt... Uh, ik zeg het niet gauw, maar echt dramatisch om naar te kijken. En je gaat dan op andere dingen letten. Staat 0-0 overigens na een kleine 40 minuten. Blessure, behandelingetjes geweest. Dan ga je kijken naar mogelijke internationals. Hè? Want er werd zo aan het begin van het seizoen... Uh, Rick kiek Bruma, dat zou het centrale duo worden van het Nederlands Elftal. Narsing hebben we uh, toch al zien spelen in het Nederlands Elftal. Willems, uh, uh, nou, Maher... Echt helemaal niets vandaag. Echt geen bal fatsoenlijk geraakt. Nu gaat de bal weer over de zijlijn. Dat zijn jongens die toch allemaal heel goed kunnen voetballen. Maar het op een of andere manier heel goed weten te verbergen. De afgelopen, nou laten we maar zeggen, 15 wedstrijden. De inworp voor Amieu. Die gooit de bal naar voren richting uh, Aurelien Joachim. Maar Joachim kan de bal niet onder controle krijgen. Dan is het Narsing die weg is met een aardige beweging. Maar ja, wordt dan zo simpel van de bal gelopen. Want het lijkt wel alsof ze geen zin hebben vandaag de PSV'ers. Als ze de bal kwijt... Wordt er ook niet achteraan gerend. Er eh, wordt, eh, wordt geen inzet getoond. Ja, ook op het moment dat het niet moet. Zoals nu met Maher die een overtreding maakt bij de zijlijn. Een meter van de zijlijn aan de linkerkant van het veld. Komt er een vrije trap. En eh, Sander Duits brengt de bal eventjes terug richting Schet. Schet die al een paar keer gevaarlijk eh, voor doelman Zoet eh, kwam. En niet kon profiteren. Want ergens heeft best wel wat mogelijkheden gehad. PSV eigenlijk alleen maar met schoot uit de tweede lijn van de paai. Nou, het Duits is zich toch maar gaan melden bij die vrije trap. Een tweemals muurtje. En Duits gaat hem vanaf die linkerkant met het linkerbeen richting het doel slingen, Waar wat grote mensen natuurlijk voor in staan. Ook Michael Lamey zie ik daar staan. Die kan ook heel aardig koppen. daar komt die bal richting tweede paal. En daar komt zoet uit zijn doel. En plukt de bal keurig boven alles en iedereen uit. En gooit hem meteen richting Park. Kan Park er iets leuks mee? Maar als ik dan kijk wat er meeloopt van PSV. Helemaal niemand. Er loopt echt helemaal niemand mee. Ik zie nu Locadia die over de middenlijn komt. En shockt naar zijn plekje in de spits. De inworp, want de bal was over de zijlijn gegaan. Is snel genomen op Rikiek in de middencirkel. Kijken wat Rikiek met die bal doet. Ja, die schuift en rolt hem maar weer even opzij naar Arias. En dat doet Arias naar Bruma. En dan gaat Bruma weer naar Rikiek. Nee, het tempo ligt Enorm laag hier in Waalwijk. Het staat dan ook volkomen terecht en verdient 0-0. Nou, misschien dat uh, uh, er nog iets leuks kan met Park die de bal binnen doorsteekt. Maar nee, het is een uh, simpele actie van uh, RKC doelman Seda die de bal kan pakken. En zo na 41 minuten 0-0. De 43-jarige doelman Sander Bosker stopt na deze competitie met voetballen. Dat heeft hij na de wedstrijd van Twente tegen Cambuur laten weten. Met een onderbreking van een jaar heeft hij sinds 1989 in Enschede gespeeld... Alleen in het seizoen 2003-2004 speelde Bosker niet bij FC Twente. Met Ajax werd hij toen kampioen, al speelde hij toen niet eenmaal in de hoofdmacht. In 2010 werd Bosker met FC Twente landskampioen... en hij won ook twee keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijffschaal. En Bosker kwam precies één keer uit voor het Nederlands elftal. En ook Twente-verdediger Peter Wisgeroff, die is 34... liet officieel weten dat hij zijn loopbaan na dit seizoen beëindigt. Ook hij werd met Twente kampioen en won de KNVB-beker. NEC-goal uit de Eagles eindigde in 1-1 na een ruststand van 1-0. Die eerste goal werd gemaakt door Higden... en de gelijkmaker kwam van de voet van Trutch. Jeroen Elsthoff praat na met die man van de gelijkmaker, Dennis Turic. Wat dacht je? Schiet maar eens. Ja, exact. Uh, niet nadenken, gewoon schieten. En uh, hij staat erin. Je had het al een paar keer geprobeerd, hè? Ja, er was volgens mij de of vierde schot. Uh, die anderen sloegen nergens op, alleen... Uh, ja. Als hij ook die uh, ballen wat ik daar schoot, die gingen uh, mis. Alleen uh, je moet blijven proberen en uh, deze zit er dat erin dus. Je nam wel risico, want het was een counter. Je had veel tijd. Uh, je had ook kunnen denken aan afgeven. Of zeg ik nu iets heel geks? Nee, mee eens, meer eens. Uh, vooral ook omdat ik de eerste twee, drie ballen heel verkeerd uh, heb geraakt. Dacht ik ook, uh, van uh, zou ik een spelen? Dus ik twijfelde wel. Uh, maar op een gegeven moment uh, ja, zie je de keeper staan of uit de goal. En uh, dan is het gewoon niet nadenken, maar uh, schieten. Was lang onderweg, dan zie je die bal gaan. Weet je het, als hij van je voet afgaat? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Het uh, was wel wachten op uh, dat ik bal in het net was. Want uh, ik scor niet zo vaak. Alleen, uh, ja, al met al, uh, ik ben er wel blij mee. Verdiende gelijkmaker was het op dat moment, hè? Ja, ja, verdiende gelijkmaker zeker. Maar dat had ook meer ingezeten, volgens mij, uh, volgens mijn gevoel. Um, hè. De, de tweede helft vooral. Uh, we voetbalden goed, we zochten elke keer de vrije man. Uh, en die konden we ook uh, gewoon vinden. En uh, ja, helaas is het 1-1 geworden. Al, met, uh, al moet ik erbij zeggen dat we het laatste de laatste paar minuten wel uh, goed weg zijn gekomen. Uh, hoe lekker en hoe, uh, hoe goed is het voor jullie... dat jullie na twee nederlagen... na die, die moeizame start qua resultaten... naar de winterstop nu in ieder geval een punt te pakken hebben? Ja, nou, dat is uh, heel fijn. Hè? Ook uh, voor het vertrouwen. Ook, uh, ook dat NEC onder ons stond. Hè? Uh, we stonden vier punten voor. Uh, en uh, dat houden we nu. Als we hadden verloren, was het heel kilikili. Ja, nou is het niet natuurlijk top. Alleen uh, wel heel goed. Wij, uh, dat we één punt hebben gespeeld. Uh, dat we één punt hebben gehad. En, uh, nu zit uh, ja, afwachten wat de anderen tegen ons hebben gedaan en uh, zo doorgaan. Stiekem even die goal terugkijken vanavond. Uh, stiekem dan, stiekem. <laughs> Als u denkt vanmiddag wat zijn die uh, verslaggevers op de velden, tobberig, klagerig, negatief. Ze kunnen er ook niets aan doen. Maar ik daag en die houtkamp <laughs> uit om iets positiefs te noemen nu. Goeie vangbal van die keeper van uh, RKC Waalwijk. Een simpel wippertje komt zo'n mooie gezien bij sommige ja. spelers. Ja, prachtig. Die uh, uh, oranje schoenen. Misschien dat ze gewoon weer eens de oude. Ik had vroeger van die uh, halfhoge van Hanegems van uh, Adidas. Dat waren heerlijke schoenen. Kon je heel hard mee schieten. In ieder geval harder mee dan uh, sommige met deze balletschoentjes uh, lijkt mij die ik uh, nu op de velden zie. Joachim uh, brengt de bal naar Duits. 0-0 de stand. In de slot uh, seconden van de eerste held is het Snow die net voor eigen gewin ging terwijl Kastelen helemaal vrij stond aan de rechterkant. En dat was echt een mogelijkheid geweest. Kastelen die nu in één, twee jaar gaat en alleen op de keeper af kan gaan. Nee, net niet, want Arias zit ertussen. We krijgen zelfs nog twee minuten erbij. Uh, voelt als twee uur uh, bij de eerste helft. Met uh, ja, je hebt uh, gevoelstemperaturen, maar ook uh, gevoelstijden. Uh, en het gevoel bij deze wedstrijd is dat we al uren, dagen bezig zijn. Nou, misschien dat Willems iets gaat doen. Willems komt ver, maar dan uh, smoort de bal in. In de, hand, ...in de benen van uh, onder andere de uitstekende centrale verdediger... ...want ik kan niet anders zeggen, die nummer 12, Prins Desir Guano. Nou, dat heb ik ook nog wat positiefs gezegd. Het is uh, slotseconden, of slotminuten van de eerste helft. Arias uh, gaat uh, in de fout tegen Schet. Schet komt er langs aan de linkerkant. Schet kan de bal voor het doel gaan geven, doet dat niet. Hij zoekt uh, kort bij uh, Kastelen. Kastelen, slechte bal, zomaar in de voeten van Bruma. En dan uh, Maher met een balletje naar voren, een uh, ziekenhuisbal. Maar Narsing doet er toch nog iets uh, goeds. Mee, want hij schudt Amieux van zich af en dan een enorme ingreep van Duits. Duits die uh, zijn tegenstander overend helpt, want hij weet heus wel dat hij een overtreding maakte. Maar ja, het is een meter of twee naast de zijlijn, meter of vijf over de middellijn. Maar de vrije trap is snel genomen. Uh, Narsing met uh, balbezit, twee man voor zich. Kan de bal teruggeven aan Maher. Doet dat niet. Een aardige beweging. Komt de bal bij uh, Locadia. Locadia breed naar de paai. Maar dan is er weer een misverstand met uh, Park. En kan er uh, gecounterd worden door RKC Waalwijk. Aan de rechterkant met uh, Joachim. Joachim, slechte bal. Jongen, jongen. In het geel spelen jullie. In het geel. Daar moet je dan ook proberen naartoe te schieten. Nou, hij heeft mazzel. Joachim, want de bal wordt door Andersen onderschept. En uh, heroverd uh, voor RKC Waalwijk. Snow aan de rechterkant uh, in balbezit. Heeft. Een beetje pijn aan het been. En uh, doet heel rustig aan. Speelt de bal dan met een puntertje naar uh, diezelfde Andersson. Die we net al noemden. Die heeft de bal nu aan de rechterkant. Maar uh, loopt uh, tegen... Uh, Willems aan, heeft nog altijd balbezit. En Willems probeert uh, hem van de bal te zetten. En dat lukt ook, want anders dan raakt de bal het laatst als de bal over de zijlijn gaat. Maar ik denk dat het toch wel redelijk duidelijk is... dat uh, als je hoort dat er amper van de ene uh, goede kleur naar de andere goede kleur kan worden gespeeld... dat het een dramatische eerste held was. Want die is nu afgelopen 0-0 bij rust. RKC Waalwijk tegen PSV. het langs de lijn, tot 6 uur, met sport en muziek.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 was dat met Mermaid. NEC Goer Eagles, een zes punten wedstrijd, werd gelijk 1-1. Jeroen Elshoff in gesprek met Anton Janssen, de trainer van NEC. Anton, ik dacht uh, NEC uh, verdient niet te winnen. Ik dacht NEC verdient een punt. Ik dacht NEC verdient wel te winnen. Het ging alle kanten op vandaag. Uh, wat is jouw conclusie? Ja, daar, daar kan ik wel in vinden. Maar het is, uh, ik ben wel teleurgesteld. En uh, ik niet alleen, uh, als ik net in de kleedkamer keek... We zijn ontzettend teleurgesteld over de, ja, de manier waarop. Omdat we veel beter kunnen. En uh, dat hebben we ook laten zien. Maar we begonnen goed aan de wedstrijd. Met de vroege goal van Michael. Maar daarna zakte het wel vrij snel weg. En uh, vonden we middenveld het totaal niet in de handen hadden. En uh, ja, we kwamen niet tot voetballen. Uh, ja, de laatste twintig minuten uh, kregen we wel wat meer grip. En we hebben ook uh, kantjes gehad om de wedstrijd te beslissen. Maar uh, ja, we, hebben, we, we hebben niet goed gespeeld. Maar ja, toch een punt overhouden. Ja, nu heb ik al een paar keer gesproken sinds je trainer bent bij NEC, Maar de teleurstelling straalt er echt vanaf vandaag. Ja. ja, nou goed, dat is ook zo. Dat is ook zo. Uh, we hebben laten zien dat we veel beter kunnen. En, uh, en we willen graag uh, goed voetbal laten zien. dat gekoppeld aan resultaten. Uh, ja, nu moeten we uh, genoegen nemen met een, uh, ja, met een resultaat waar we niet nastreefden. Uh, en dat is een teleurstelling. Is de frustratie die je tegenkomt in de kleedkamer ook een van uh, ja we halen telkens wel kleine resultaten. Hè, dus een punt of we gaan in ieder geval niet onderuit. Maar, maar we blijven wel uh, daar maar onderin bungelen. Je schiet qua, qua ladder niet op. Nee, maar goed, uh, de, de, dat is zoals je naar de, naar de ranglijst kijkt. maar uh, We hebben tegen elkaar gezegd, we willen op, op een goede manier onderin wegkomen. En, eh, want we geloven dat die manier een goede manier voetballen, eh, met de speelwijze die we hebben, dat, dat het, eh, het, het het meeste resultaat oplevert. Nou, dat is vandaag, in andere wedstrijden is dat prima gelukt. Hè? En eh, vandaag is dat niet gelukt. Nou, dat is een teleurstelling. Maar aan de andere kant, ja, in voetbal, horen teleurstellingen bij. Dus je moet je weer oprichten. En woensdag is er weer een wedstrijd. En dan, eh, dan zijn er weer drie punten te halen en daar gaan we vol voor. Nou, hij klonk anders behoorlijk zwaarmoedig, die Anton Jansen, de trainer van NEC. Cody pakte een punt in Nijmegen. Trainen Foekkeboy over het gelijke spel. Ja, als je de eindfase ziet, dan, dan, dan ben je blij dat de punt eruit gesleept is. Maar uh, als je dat kwartiertje, het laatste kwartiertje wegdenkt, dan denk ik dat we verdiend hadden te winnen. Ik vond onze beter. Uh, eerste helft wel uh, veel te nerveus spelend. Maar desondanks uh, toch drie kansen gecreëerd. En. Ik denk dat de ruststand uh, onterecht is. Maar ja, goed, dan moet je scoren. Hè. Als je kansen creëert, dan moet je ze ook nog maken. Dat gebeurde niet. En in de rust aangegeven dat we wat meer rust in het spel uh, moeten brengen. En wat meer, uh, ja, wat meer vertrouwen daarin uitstralen. En ik, ik denk dat de, de eerste 25 minuten na rust uh, ja, hebben we dat gedaan. En was het een kwestie van wachten op de kool. En dat gebeurde. Ja, en Jullie werden vandaag voor het eerst geconfronteerd denk ik, toch met echt degradatievoetbal. Hè? Want je bent een, een, een trainer die zijn ploeg wil laten voetballen. Dat hebben we het hele seizoen gezien. Jullie kunnen combineren. Het kost jullie de grootste mogelijke moeite om dat erin te krijgen gedurende de wedstrijd? Ja, dat klopt. Uh, dat, dat speelt natuurlijk ook in de kopjes. Hè? Dat belang uh, dat, dat, dat neem je mee. Dat is nou eenmaal zo. Aan de andere kant uh, zie je, als je het toch blijft zoeken in het voetbal... Uh, met, met wel, uh, even los van, van de corner die we tegenkrijgen, onnodig. Want we hadden al een waarschuwing gehad. Hick de eerste keer vrij, de tweede keer uh, was hij weer vrij. En, en dan is het, loop je achter de feit aan. Uh, maar dan zie je dat dat toch uh, ja, druk brengt op ons spel. Uh, de momenten in de eerste helft dat we ook echt uh, konden voetballen. En dat we niet na drie of vier seconden de bal kwijt waren. Hadden we direct een kans uh, gecreëerd. En, ja, dat hebben we in de rust ook aangegeven. Dat meer gaan zoeken, meer naar via je middenvelders en ook de, van links naar rechts gaan spelen. Ja, als je dat dan zoekt, dan ga je uiteindelijk ook een keer scoren. Dan beloon je jezelf wel. En dat hebben we gedaan. Maar ja, na het laatste kwartier uh, uh, werd het weer slordig althans. In, in, in, verloren we snel de bal en was het voor hun pompen of zuipen. Ja, dan werd het veld heel groot en uh, kregen we het moeilijk. Uh, Vrije trappen die we tegen kregen. Maar uiteindelijk uh, dik en dik uh, verdient een punt meegenomen. En uh, oké, okay, uh, NEC uit, ze komen niet dichterbij en dan moet je dat koesteren. Why you left me in the first I think about beans een van en platen. fatback. Ja, dat klopt. Bij dit gerecht, deze Onno Smit, muzikant en food lover, uh, hoort kip overgoten met witte wijn. Bij dit liedje? Ja. Dat was dat album waarbij elk liedje ja. ook een gerecht was. Ja, precies. Hij nodigde leuke Nederlandse muzikanten uit om samen met, uh, met hem uh, te komen zingen. En kookte hij voor ze. En, nou, te, om half zes kan dat wel, In toch? plaats van ze te betalen. Ik heb het hier nu voor me. Ik wil dan graag de volgende keer lay down, speak low horen. Want daarbij hoort rip-eye steak. Het uh, wereldkampioenschap veldrijden werd vandaag een strijd tussen Sven Nijs en Stenek Stibar. Een Belg en een Tsjech dus. En de laatste won, dat is een geboren Tsjech. Maar hij spreekt vloeiend Vlaams. Jeroen Stomporst praat met hem. De wereldkampioen veldrijden. De Stenek Stibar, de... had u verwacht dat u wereldkampioen kon worden? Nee, ik heb dat sowieso niet verwacht. Uh, ik was dat aan het hopen. Of eigenlijk... Voor wereldkampioen was ik echt niet uh, zeker. Ik dacht oké, okay, het podium kan misschien lukken. Maar, maar uh, wereldkampioen heb ik helemaal niet verwacht. Nee, want uh, je bent eigenlijk vooral wegrenner. Ja, nu uh, natuurlijk de laatste twee jaar, ik heb beslos, besloten voor uh, op de weg uh, alles proberen. En uh, ja, dat was gewoon dit. Dus, uh, ik dacht oké, okay, ik, ga, ik ga voor, uh, ik ben in goede conditie en uh, de parcours is heel goed voor mij. Dus uh, waarom uh, zal ik dat niet proberen? Deze koers vandaag was als een soort bokswedstrijd. De ene tik naar de andere. Ja, het was heel moeilijk. Het was echt een enorm zware parcours. Ik denk, niemand heeft dat verwacht. Dat, dat gaat zo, zo zware parcours zijn. Gaan we deze trui volgend jaar ook terugzien in het veld? Zo, ik denk, ik ga sowieso een paar crossen doen. Maar uh, echt, ik ga helemaal concentreren voor de weg. En, uh, maar ik, ja, natuurlijk is dat heel leuk nu we uh, de wereldkampioen uh, aan hebben. En hem verdedigen, want volgend jaar in Tsjechië? Ja, volgend jaar is in Tsjechië, maar. Uh, maar daar moet je bij zijn. Ja, goh, nu ik ga ik geen aanspraken maken, want uh, ik moet echt wel uh, ergens bekijken. Dan ga alles in mijn planning zet, zetten. Dit is radio 1. Half 6, Mark Visser. Op Sicilië zijn twee vrouwen en een meisje omgekomen door noodweer. Een rivier in het zuidoosten van Sicilië kon het vele regenwater niet verwerken. De auto waarin de drie zaten werd meegesleurd door een vloedgolf. President Yanukovych van Oekraïne gaat morgen weer aan het werk. Hij belandde donderdag met ademhalingsproblemen en hoge koorts in het ziekenhuis. Vandaag gingen tienduizenden betogers opnieuw de straat op in Kiev. Zij willen dat de pro-Russische president aftreedt.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 En hotels voor journalisten in het Russische Sochi... zijn in veel gevallen nog niet af. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de organisatie van de Spelen... verzocht de hotels snel in orde te maken. Het zou gaan om drie van de negen hotels. De journalisten klagen over slechte isolatie op de kamers. Voor sommigen was zelfs helemaal geen kamer beschikbaar. En vrijdag begint het sportevenement al. Tot zover de hoofdpunten. Dan het weer, Peter Kuipers-Munneke. Het is in het oosten nog zonnig... maar in het westen en het midden van het land overheerst de bewolking... Vanavond en vannacht neemt die bewolking wel weer af en dan klaart het op de meeste plaatsen op. Ook gaat de wind wat liggen en daardoor kan het toch wel wat afkoelen. In de oostelijke helft van het land 1 of 2 graden vorst. In het westen blijft de temperatuur wel boven het vriespunt. Morgen dan hebben we opnieuw een dag met veel zon. Maar in de loop van de dag raakt het vooral in het oosten wat bewolkt. In het westen schijnt morgen de hele dag de zon. Het wordt 7 tot 8 graden en de oostenwind die is maar matig. Ook dinsdag is het nog droog en vrij zonnig. Maar woensdag en ook de dagen daarna dan krijgen we meer bewolking. De wind neemt ook toe. En af en toe valt er wat regen. Daarbij blijft het wel heel zacht met temperaturen van zo'n 7 tot 10 graden. Radio 1. NOS langs de lijn. Straks kijken we naar alle wedstrijden in de eredivisie van dit weekend. En ook een uitgebreid gesprek met de twee mannen die vandaag bekend maakten dat zij stoppen met voetballen. Sander Bosker en Peter Wischerof van FC Twente. Maar eerst naar het buitenland. Langs de lijn. Wat is 1-0? Allianz, Cristiano Ronaldo. what a goal. Buitenlands voetbal. In de Engelse Premier League verloor Manchester United gisteren opnieuw. Ondanks een doelpunt van Romy van Persie werd het bij Stoke City 2-1. United staat nu zevende en heeft 13 punten minder dan de koploper. En de stadgenoot Manchester City En die ploeg speelt morgen nog de topper tegen nummer 3 Chelsea. Arsenal staat tweede en kan voor één dag koploper worden als het wind van Crystal Palace. De duel is om vijf uur begonnen. Liverpool verspeelde twee punten. Tegen het laaggeklasseerde West Bromwich Albion kwamen de Reds niet verder dan 1-1. In Duitsland heeft Gert-Jan Verbeek drie punten gepakt. Zijn ploeg Nürnberg won met 3-1 bij Hertha BSC, de club van trainer Jos Luukaij. Door die overwinning stijgt Nürnberg van de 17e naar de 15e plek en zakt Bert van Marwijk met HSV van de 16e naar de 17e plaats. Gisteren vloor HSV namelijk weer. Dit keer was Hoffenheim met 3-0 te sterk. Het was de vijfde nederlaag op rij voor HSV. Van Marwijk heeft voor straf de vrije dag van de spelers omgezet in een extra trainingsdag. En hij overweegt in de aanloop naar het duel met Hertha BSC van komend weekend een trainingskamp te beleggen. In beeld laat technisch directeur Kreutzer weten dat Van Marwijk zich geen zorgen hoeft te maken. Voor Kreutzer is Van Marwijk nog steeds de juiste man op de juiste plek. De nummers 2 en 3 van de Bundesliga... Bayern Leverkusen en Dortmund wonnen allebei. Leverkusen met 2-1 van Stoetkart en Dortmund met dezelfde cijfers bij Eintracht-Braunswijk. Bayern München is net begonnen aan het thuiswel met Eintracht Frankfurt. Als Bayern wint is de voorsprong op nummer 2 Leverkusen 13 punten. In de Primera División gaat Barcelona nog altijd aan de leiding. Maar de vraag is hoe lang nog. Want Barça verloor gisteravond thuis met 3-2 van Valencia. En de twee Madrileense clubs spelen allebei vanavond. En kunnen Barcelona naar plek 3 verwijzen in de competitie. Atletico dat evenveel punten heeft op dit moment als Barcelona speelt... om 7 uur tegen Real Sociedad... En Real Madrid gaat op bezoek bij Bilbao. Dat duel begint om 9 uur. In Italië duurde het duel van nummer 2 A's Roma met Parma maar 11 minuten. Door hevige regenval was het veld in Rome onbespeelbaar geworden. Nummer 3 Napoli kreeg bij Atalanta met 3-0 klop. Het AC Milan van Clarence Seedorf wist ook dit weekend niet te winnen. Thuis tegen Torino werd het 1-1. Koploper Juve... Dat zes punten los is van AS Roma speelt vanavond thuis tegen internationale. En dan terug naar eigen land. Naar nou, Waalwijk om precies te zijn. RKC, PSV, de tweede helft. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Andy. Ja, ik heb even een andere bril opgezet en ook nog iets positiefs uh, toch wil ik melden. Want uh, PSV speelt dan wel dramatisch. Maar RKC doet het natuurlijk uitstekend als nummer laatst tegen het grote PSV. Spelen redelijk verzorgd voetbal. Hebben geen overtredingen nodig. Maar nu ook weer zo'n slechte paas bij PSV. En met heel veel moeite kan Stijn Schaars de boel uh, uh, uh, weer opvangen. Maar meteen daarna weer Kiek weer de bal inleveren bij Kastelen. Kastelen wordt van de bal gelopen, We het fluitje van Scheidstad en Nijhuis. Een overtreding van Maher 0-0. De stand 2,5 minuten in de tweede helft. Nog geen wissels gezien. Ja, wie moet je wisselen als iedereen zo matig speelt. Vrij trap genomen. Bijna ging Kastelen er langs. En die krijgt de bal toch nog aan de rechterkant. En heeft Willems tegenover zich. Kijken wat die twee kunnen. Kastler probeert er langs te gaan. Geeft een klein hakje. Geeft hem mee aan Lamij. Maar Lamij loopt de bal over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Jeroen Zoet. En laat ik dan nog iets positiefs melden. Jeroen Zoet kwam in zijn doel staan. De PSV-keeper heeft hier een paar jaar gekiept. En Kregen staande ovatie van het RKC-publiek. En juicht hem toe. Ik heb dat wel eens anders uh, meegemaakt. Ik denk even aan Jeroen de Netzeedorf in Amsterdam. Goed, Jeroen Zoet gaat de bal weer in het uh, spel brengen. 3,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Benieuwd of RKC voor een stuntje kan zorgen tegen PSV. Vooralsnog, lukt dat aardig, want het staat nog altijd 0-0. Na afloop van de wedstrijd FC Twente-Kambuur wilden twee spelers het woord. Peter Wissgeroff en Sander Bosker. De mededeling was wij stoppen ermee. Jeroen Grutter praat met de twee. Bosker is blij dat het hoge woord eruit is. Ja, toch wel een opluchting. Al uh, me, me, drie jaar was ik dan natuurlijk mee bezig om mijn carrière af te sluiten. Maar elke keer kon ik het nog uitstellen. Maar nu uh, ja, mijn lichaam vind ik mijn lichaam te veel protesteert en uh, dan, dan moet je ook uh, tot een conclusie komen dat het niet verder kan. En, uh, je wilt voorwaarde zijn van de ploeg en uh, als je te vaak geblesseerd bent dan, uh, ja, dan heb je dat niet meer. Dus dan, uh, dan ik denk ik dat ik toch wel, toch wel op een mooie carrière terug kan kijken... ...en kan zeggen van het is nu mooi geweest en nu uh, gaan we stoppen einde van het seizoen. Je bent uh, Mr. Twente zou je kunnen zeggen hè? met uh, bijna 600 wedstrijden... Uh alles gewonnen wat je kunt winnen eigenlijk, meer dan er ooit was verwacht. Ja, zeker. Als je bij Twente speelt, dan ja, tenminste in de beginperiode dat ik bij Twente was, ja, dan was het mooi als je een keer een halve finale beker stond en, dan had je het al goed gedaan. Maar ja, goed, ik heb dat twee keer mogen winnen en, en een keer mogen verliezen. Nou, dat was een minder ervaring. Uh, het hoogtepunt natuurlijk voor Twente is natuurlijk kampioenschap in 2010. Uh, dat wat je eigenlijk nooit te kunnen bereiken met een club als Twente uh, ja, heb je dan uh, uh, gehaald. En, uh, ja, dat was een super, super tijd. En, uh, ja, goed, uh, vanaf die tijd doet Twente uh, ja, ik niet zeggen, elk jaar meer op, om het kampioenschap. Maar er wordt wel elk jaar om het kampioenschap gesproken. Ja. En, ja, daar ben ik heel erg blij dat ik dat ook uh, heb mee mogen nemen. Op een jaartje na bij Ajax uh, heb je je hele leven zo'n beetje hier bij de club gezeten. Kun je er ook zeggen dat je ermee vergroeid bent? Ja, dat denk ik wel. Maar Kijk, als dat niet het geval is, dan, uh, dan is er iets mis met mij. Maar nee, uh, het Twentse Ros staat op mijn hart gedrukt en uh, dat zal nooit meer weggaan. Hoe uitzicht dat verder? Ja, ja goed, ik, ja, dat weet ik niet. Uh, ik, ik ben op en top uh, een man van Twente. En, uh, ja, als, je, als je Twente zegt, Zesje je en andersom denk ik ook... Uh, ja, en, en ja, ik zal alles uh, voor de club willen doen uh, wat, wat, wat mogelijk is om, uh, om die club te laten groeien. Je blijft bij de club? Ja, ik uh, blijf bij de club. Uh, ik, ik, uh, dat, maar daar moet nog wel over gesproken worden in wel hoedanigheid. Maar uh, ja, zo'n die trainer zal ik niet worden. Maar dat zal meer op commerciële vlakken uh, moeten zijn. Je zei, ik vind het eigenlijk best wel een eer om naast Sander Bosca te zitten. Toch het uh, clubicoon om ook mijn afscheid uh, aan te kondigen. Vind je het zo groot? Nou, ik vind Sander is wel, uh, als je kijkt naar, naar FC Twente, dat is absoluut de clubicoon. Ja, als je dan uh, naast Sander afscheid afschap mag nemen, ja, vind ik dat wel een eer. Ik bedoel, uh, als, als, als ze dat apart hadden willen doen, dan had ik me dat heel goed voor kunnen stellen. Zo'n groot iemand voor de club, nou ja, dat, dat hebben ze besloten. En ook, ook wel een overleg met Sander natuurlijk, om uh, mij ernaast te zetten. Nou ja, dat vind ik wel een eer als ze dat, uh, dat besluit nemen, ja, absoluut. Hoe ben je tot dit besluit gekomen? Ja, dat, dat zit wel een tijdje in je hoofd. Uh, je merkt, een jaar geleden ben je, was je aanvoerder van, van, deze, van deze ploeg. Ja, dan gaat het zo hard uh, in één keer uh, naar beneden. En, en ja, dan ga je nadenken, de laatste twee weken heb je op de tribune gezeten. Nou ja, je hebt met de trainer gesproken, uh, goed gesproken, die, die maakt keuzes, die kiest voor de jeugd. Ja, dan, dan weet je wel dat het heel moeilijk zal worden en dan... Uh, Denk ik uh, dat dat een mooi moment is om dan zelf aan te kondigen dat je, dat je ermee stopt. Maar moet dat dan ook meteen einde carrière betekenen? Nou, dat hoeft niet. Uh, de kans is wel groot, denk ik. Omdat ik. Uh, ja, ik, ik denk dat ik dit heel mooi afscheid uh, vind op deze manier. Uh, je weet nooit in het voetbal, ik kan altijd wel wat voorbij komen. nog. Uh, ik, ik, ben nog uh, ik ben topfit. Uh, maar het moet allemaal wel in het plaatje passen. Ik heb, uh, ik heb al, mijn, al mijn beslissingen die ik genomen heb in, uh, in de Eredivisie op betaald voetbal. In mijn carrière eigenlijk. Heb ik eigenlijk toch wel een beetje op gevoel gedaan. Hè. Er zijn heel vaak clubs voorbij gekomen. Heb ik nee tegen gezegd. ja, toen kwam Tente voorbij. Uh, al had ik gelijk een goed gevoel bij. Het gesprek was goed. Ja, heb ik dan gedaan. Dus eigenlijk zijn al mijn keuzes uh, goed geweest. En dan heb ik allemaal op mijn gevoel gedaan. En, en, en dit ook. Dus uh, ja, het moet nog wel blijken. Maar ik, ik denk uh, als ik een goed gevoel bij heb, dan, dan kan het ook definitief zijn, ja. Al dus Peter Wiskerof, daarvoor horen we Sander Bosker. Ze stoppen er allebei mee na dit seizoen en ze spraken met Jeroen Grutter. Yo je hoort het, het staat hier op zijn kop in Waalwijk. Want inderdaad, RKC scoort via Yvender Snow. Prachtig de manier waarop hij zijn tegenstander uitkapt. Ook al een beetje simpel, maar goed, het lukt. Legt hem voor zijn linker en schiet door de benen van keeper Jeroen Zoet de 1-0 binnen voor RKC Waalwijk. En de ellende voor PSV wordt alleen maar groter en groter. Het seizoen is al zo mislukt. En dan ook nog 1-0 achterstaan bij de buurman zeg maar, in Waalwijk. 1-0. Na 8 minuten, 9 minuten spelen in de tweede helft: RKC lijkt tegen PFV. Nog altijd Alive and Kicking. Dit komt van zijn nieuwe album... Bruce Springsteen, Just Like Firewood. We zitten dat nou eens aan te kijken, RKC en PSV. En ik vraag me af, wat is het nou bij PSV? Apathie, desinteresse, arrogantie. Weet jij het, uh, Andy? al die dingen kan ik me echt niet voorstellen als je zoveel geld verdient en uh, op het allerhoogste niveau mag voetballen want laten we wel zijn, je bent bevoorrecht als je dit soort uh, uh, kunsten mag vertonen en kunt vertonen dat je dat in je lichaam hebt maar dat je dan zo matig voetbalt het is echt uh, onvoorstelbaar ik zat eens te kijken, stel dat RKC dat nu met 1-0 voor staat tegen PSV wint, dan komen ze op 7 punten van PSV ja, dat zegt toch ook eigenlijk genoeg uh, beginnend aan deze wedstrijd als nummer 18 en dan als je wint op 7 punten van PSV komen. Dat uh, zegt meer dan genoeg. Kijken wat Maher kan. Die heeft de bal aan de voeten. Geeft een breed aan Schaars. Schaars kijkt. Ja, het is allemaal zo'n laag tempo. Het is... Uh, het lijkt wel alsof ze inderdaad er geen zin in hebben. Nou, nu dan Narsing. Narsing schiet. Ah, in de handen van uh, Seda. Ja, PSV moet nu echt gaan komen. Moet echt iets laten zien. 13 minuten gespeeld in de tweede helft. En ik vind het niet eens zo uh, onverdiend voor RKC Waalwijk. Dat gewoon veel harder vecht met zo'n kleine begroting tegen het grote PSV. Wel meer inzet dan PSV en zoals nu ook mooi uh, 1-2 met uh, Kastelen die de bal naar voren geeft. Maar buiten spel van Joachim en anders uh, was Schet uh, er van doorgegaan. Er is al gefloten, heren. Ja, Ze gaan nog even verder, Schet en uh, Rikiek. Maar nu hebben ze in de gaten dat er gefloten is. Ja, ik, ik, ik weet het niet, uh, Hugo. Ik denk dat uh, ook de trainer daar toch uh, een uh, hand in heeft. Hij kan de ploeg niet aan het voetballen krijgen. Kan ze niet dermate oppeppen dat er gevochten wordt, geknokt wordt voor elke centimeter op het veld. Want als het even tegen zit. Dan moet je het op een andere manier doen. En PSV is technisch een uitstekende ploeg. Met goede voetballers. Maar met name de inzet. Ja, daar lijkt het eraan te schorten. Natuurlijk zal elke voetballer zeggen dat hij zijn best doet. Maar het lijkt zo, uh, uh, ja, zo apathisch. Zoals er gevoetbald wordt op PSV. Nu dan de paai. Ook de plichtmatig. Ja, van, uh, we hebben de hele week getraind. Nou ja, dat doen we ook nog maar een wedstrijdje op zondag. De paai schiet de bal tegen de tegenstander. Over de achterlijn. En even nog kijken wat uh, Maher gaat doen met uh, Hoekschop. Want... Uh, Misschien dat hier iets uit gaat komen. Maar her, met de hoekschop vanaf de linkerkant. En we zitten in de 60e minuut van deze wedstrijd. Kwartiertje naar rust. Maher, bal richting eerste Paal. Wordt heel makkelijk weggekopt. En zo leidt na een uur spelen. RKC Waalwijk met 1-0 tegen PSV. Erik Pang is voor de zesde keer op rij... ...Nederlands kampioen badminton geworden. De 32-jarige Pang was in de finale met 21-10 en 21-15... ...een maatje te groot voor de verrassend sterk presterende... ...Dennis van Dalen de Jel. Bij de vrouwen ging de titel naar Gail Mahulet. Zij zag in de eindstrijd haar tegenstandster Soraya de Vis-Eibergen... ...in de tweede game geblesseerd opgeven. Goeie paal, mooie goal! Er dan wordt hier ingeschoten op de paal! Komt er dan nog een schot en in een intikker? Oh, oh. De eredivisie. Goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend... FC Utrecht-Ajax rust en eindstand 1-1. 1-0 werd er door blind, 1-1 door de ridder. Ajax heeft het vaak moeilijk in Utrecht. En ook vandaag laat de plo uh, ploeg punten liggen. Maar volgens Ajax-trainer Frank de Boer... had het doelpunt van Utrecht niet mogen tellen... omdat Veldman twee keer werd geduwd. Je ziet het ook vaak aan een reactie van, van een speler in ieder geval. Uh, hij staat niet opeens uh, zomaar helemaal, uh, helemaal stil. En, uh, ja, als de scheiziger niet ziet, dan moet een, uh, een grens op dat moment zien. En die kon het ook volgens mij goed zien. Nou ja, uh, alle twee... Uh, ja, weigeren dus uh, of een vlag op te steken of uh, te fluiten. De maker van het doelpunt Steve de Ridder wilde na afloop weinig kwijt over het moment. Ik wil gewoon eerst bij die bal zijn en uh, kan me niet goed meer herinneren wat er gebeurde. Ik zou hem moeten zien om het, uh, om het goed te kunnen beoordelen, Maar uh, ja, het gebeuren fouten aan beide kanten en uh, de bal zit erin en uh, klaar. De andere hoofdrolspeler, Joel Veldman, is een stuk duidelijker. Eigenlijk is het geen overtreding, uh, we zijn gewoon beide bezig eigenlijk met elkaar... En, uh, hij is wat slimmer in het wel en uh, ik wat minder slim. Want ik moet hem gewoon een half metertje volmouwen. En dan kan hij mij niet gebruiken als ja, draai-cirkel uh, eigenlijk. En uh, ja, dat is niet slim van mij en dat is gewoon uh, ja, zeer dom en heel naïef. Ajax laat de kans liggen om verder uit te lopen op concurrent Vitesse. Dat vrijdag gelijk speelde bij Feyenoord. Deli Blind kan zich er niet zo druk over maken. Natuurlijk was dit wel een mooi moment om, uh, om ietsje uit te lopen. Maar ja, er zijn nog zoveel wedstrijden. En uh, ja, wat ik zeg, wij, als wij gewoon ons niveau blijven halen. dan. Ja, gaan er nog veel punten komen. Ajax dus gelijk, Vitesse gelijk, Feyenoord gelijk. Twente Kambuur eindigt in 3-1 aan een ruststand van 0-1 door een doelpunt van Lewin. Twente zette het daarna recht met Castaños, Egan en Bengtson. Twente-verdediger Rasmus Bengtson drukte duidelijk een stempel op de wedstrijd. Eerst veroorzaakte hij de penalty, waardoor Cambuur op voorsprong kwam, en later maakte hij de 3-1. Dat doelpunt was volgens Bengtson vooral belangrijk voor het team. Het Was for the team, 3-1 voor het team and uh, was important. So uh, I think it was like 10 minutes left and uh, in the end everything can happen. And uh, after 3-1 I think we had a good control and uh, there was no problem. En zo is FZ Twente de winnaar van dit weekend. De concurrentie verspeelde punten, terwijl de Tukkers zelf wonnen. Trainer Michel Jansen is dan ook in zijn opjes. Ja, als je, als je kijkt naar alle, alle ploegen rondom ons, dan, dan wordt er aardig gemorst. En uh, ja, wat ik iedere keer eigenlijk al aangeef van uh, ja, december, januari, februari... dan uh, moet je zorgen dat je niet te veel morst. Dan kan, kan het er heel leuk uit gaan zien. En Cambuur-trainer Dwight Lodewegers is onder de indruk van Twente... En kan wel leven met de nederlaag. Het is gewoon een, een hele goede hele ploeg. Ik denk zelfs een, een echte titelkandidaat. Maar dan ook een echte titelkandidaat. Maar ik denk wel dat we hele fases mee hebben gedaan. We hebben geprobeerd om brutaal te spelen. Nou, redelijk gelukt. NEC Eagles rust 1-0, eindstand 1-1. 1-0 werd het door Hikden en 1-1 door Turuc. NEC speelde de afgelopen weken goed voetbal en pakte de broodnodige punten. Maar vandaag liep het een stuk minder bij de Nijmegenaren. Trainer Anton Janssen met de verklaring. Normaal zetten we hartstikke goed druk naar voren. Dat, dat, dat, dat lukte gewoon niet. Linies kwamen te ver uit elkaar te spelen. We hadden wat angstig. Als we de bal veroverden, dan, dan kon we de bal eigenlijk niet voorin vasthouden. Dus ja, al die zaken bij elkaar maakten dat je niet tot voetballer toe komt. En dat, dat bevordert het vertrouwen niet. En dat was wel duidelijk te zien. De gelijkmaker van Goal Eagles kwam door een mooi afstandsschot van Denis Turic. Niet nadenken, gewoon schieten. En, uh, er was volgens mij een derde of vierde schot. Uh, die anderen sloegen nergens op. Alleen, uh, ja, als hij ook die uh, ballen die ik daar schoot, die ging uh, mis. Alleen, uh, je moet blijven proberen. En uh, deze zegt dat erin, dus... Bij Go Ahead Eagles keerde eerste doelman Rome terug naar Vitesse... en was de nieuwe keeper Andersen nog niet speelgerechtigd. Het doel werd vandaag dan ook verdedigd door Patrick Termate. Normaal zat hij tijdens de wedstrijden van Go Ahead... tussen de fanatieke aanhang. Ik sta er altijd tussen thuiswedstrijden. Ik sta ik liefst op de b-side en ook uitwedstrijden. Ik pak wel eens uit vak. En uh, ja, voordat ik hier bij Eagles, toen ik bij Vitesse in de jeugd zat, ging ik ook altijd dan de Eagles. Dus uh, ja, Eagles is mijn club en ik ben een van hun. En uh, hun zijn mijn jongens. Ja, en dat is ja, Goed fantastisch. Goed verhaal. en die Houtkamp, RKC, PSV. 1-0 nog altijd voor RKC. Uh, eigenlijk voor het eerst dat iemand gaat warm lopen bij PSV. Bakkali loopt uh, aan de zijkant warm. En PSV heeft wel wat kolen op het vuur gegooid. Dat was ook wel nodig om een blamage te voorkomen. Want 1-0 achter tegen de nummer laatst van de eredivisie is natuurlijk uh, niet best. Maar nu gaat RKC weer in de aanval via de linkerkant. Amieu loopt heel hard uh, en Schet loopt heel hard. En wie gewint dat? Uh, het is uiteindelijk... Uh, uh, nou, het is toch uh, Arias, de rechtsback die het wint. Omdat schettenbal het laatst heeft geraakt. En zoetebal weer in het spel mag brengen. Ik heb wat mogelijkheden gezien. Maar net toen uh, Locadia wilde afdrukken, liep hij tegen Park aan. En uh, was er een, uh, uh, wel een kans, maar geen uh, schot. En dus blijft het nog altijd. Met nog 64,5 minuten uh, die we achter de kiezen hebben. Dus nog een minuutje of 26 te gaan. 1-0, RKC leidt tegen PSV. De wedstrijd van gisteren dan. Heerenveen en Adel Den Haag werd 3-0. Na een ruststand van 0-0, Baar. Finn Bogasson uit de strafschop en Van La Parra maakten de goals. AZFC Groningen rust en eindstand 2-0. De allebei de goals werden gemaakt door Goedij. Bij Peck Zwolle tegen Roda JC stond Peck bij rust voor met 1-0. En het won met 3-1. Ryan Thomas maakte de 1-0. Donald de gelijkmaker. 2-1 uit een penalty door Fernandes. En 3-1 werd het door Benson. Heracles nak... 1-2. Ruststand was 0-1. Dat doelpunt werd gemaakt door Buis. 0-2 werden door Poupon en 1-2 door Linsen. En vrijdag was Feyenoord Vitesse 1-1 door Pelle en Cassia. Twee wedstrijden in de Eerste Divisie vanmiddag. FC -Bos en Bosch 2-0-1 en Volendam-Almere City 3-1. En dit is nu de stand in de Eredivisie. Ajax heeft 44 punten uit 21 gespeeld. Vitesse volgt op twee punten. Twente staat 4 punten achter Ajax. Maar heeft nog een inhaalwedstrijd te goed. Eén verliespunt, dus maar meer dan de koploper. Feyenoord blijft vierde. 7 punten achter Ajax. Heerenveen staat vijfde op 11 punten achterstand. PSV... Als het wint, ik zeg duidelijk bij als, want het staat achter, zou kunnen klimmen naar de zesde plaats. Onderin is het nog altijd heel spannend tussen de nummers 14, 15, 16, 17 en 18. Kambuur en Roda hebben 22 punten. Daar kan RKC ook op komen als het voor blijft staan tegen PSV. NEC is nu de nummer 16 met 20 punten. ADO de nummer 17 ook met 20 punten. En omdat het duel nog niet is afgelopen is RKC voorlopig nog 18e en laatste met 19 punten. En de tantrums met Picking Up the Pieces maakt bijna een einde, aan deze, een einde aan deze middaguitzending van Langs de Lijn. Wij zijn er vanavond weer, tussen 10 en 11 En natuurlijk zometeen in de programma's na ons het vervolg van RKC-PSV. Na 68 minuten nog altijd 1-0 voor PSV. We sluiten de middag nu zo'n beetje af met het Theo Komen Award moment. Wat ja. is het geworden, Hugo? Nou, dat is, je, je kan er heel veel over zeggen over deze middag. Het was bar en bar slecht en daar kun je argumenten voor verzinnen. Maar ja, luister eens naar hoe Frank Wielaert het samenvatte. Het is slecht, het is slecht, het is slecht. Ja, dat is de juiste intonatie. Hè? Ja. Was het echt zo slecht of heb je nog positieve punten nee, het gezien? Was echt, het was echt bar en boos. Een RKC bijvoorbeeld? Knap, Staat nu voor. knap, maar tegen een inspiratieloos, uh, arrogant PSV. We horen zo niet meteen had, niet meer van mij. Hoe dat afloopt van Andy Houtkamp in het nieuws met Mark Visser. Nog een fijne zondag.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 Vanavond in de TV-show Boer Zoekt Vrouw de Nabeschouwing. Hoe kijkt Yvonne Jaspers terug op het eerste internationale seizoen? Welke boer heeft haar hart gestolen en wat kregen we niet te zien? Thuis in Bloemendaal zijn we bij het schrijvers-echtpaar Jessica Deurlager en Leon de Winter. Voor het eerst moesten de bestseller-auteurs samenwerken aan één project. Dat ging niet zonder slag of stoot. De TV-show Na Boer Zoekt Vrouw, Nederland 1. Dit is Radio 1.